Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De bewoners van zo'n 14 huizen in Alfa aan de Rijn... hebben vannacht niet in hun eigen bed kunnen slapen, zegt de brandweer. Ze werden na het ongeluk van gisteren geëvacueerd. De Mensen werden opgevangen in onder meer een kerk in de buurt van de plek... waar gisteren twee hijskranen en een brugdeel op huizen en winkels vielen. De ME heeft vannacht hun huizen bewaakt... Bij de zoekactie gisteren na het ongeluk zijn geen slachtoffers gevonden. Brandweer gaat ervan uit dat er ook geen mensen meer onder het puin liggen. Personeel van aanmeldcentra heeft structureel te maken met geweld van asielzoekers. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit interne verslagen die de krant heeft ingezien. Het gaat om intimidatie, scheldpartijen, bedreigingen en fysiek geweld. Tussen 2012 en dit jaar waren er 300 gevallen van agressie tegen personeel in de aanmeldcentra in Ter Apel, Den Bosch, Zevenaar en Apeldoorn. Het werkelijke aantal incidenten is waarschijnlijk groter... want incidenten in onder meer het aanmeldcentrum op Schiphol zijn niet meegeteld. Begin vorig jaar hadden 1,3 miljoen Nederlanders een dubbele nationaliteit. Een stijging van 3 procent in een jaar tijd, meldt het CBS. De stijging is even groot als in voorgaande jaren. Vooral Turken en Marokkanen hebben een dubbele nationaliteit... Het is de laatste keer dat de gegevens worden gepubliceerd. Vroeger noteerde het bevolkingsregister automatisch een eventuele andere nationaliteit. Maar dat is gestopt omdat er veel discussie over was. Het weer, er trekken buien over met vooral in de oostelijke helft ook kans op onweer. Vanmiddag geleidelijk droog en meer zon. Het is dan ongeveer 22 graden. Morgen nog een enkele bui in het noordwesten, maar verder is het dan droog en schijnt ook dan weer de zon. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Donderdag droog en nog wat warmer. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Maak zijn naam waar. Van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar het front. En zet hem op 106.9. 106.9. ZFM. Yeah. 24 uur per dag. hete is zomer. Als je beetje wilt chillen.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 Encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos. Tres peregras.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 Op TV GFM, tekst TV, op kanaal 45. Oeh, baby, I love you with, you. every day. Set zag eens verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zijde, mijne, zijn. Ze leken mist van dood, Cecilia en Anouk. Oh, -oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zei zij: Je bent Nederlands. Oh, je parle un petit peu français. En ik zei.